Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Amnesty International beschuldigt de militaire machthebbers in Egypte... van schending van de mensenrechten. De militaire raad, die sinds de val van het regime Mubarak feitelijk de macht heeft... had beloofd juist toe te zien op naleving ervan. Amnesty constateert dat het nu niet beter is dan onder Mubarak. Kritiek op het systeem wordt niet getolereerd. Er zijn demonstranten gedood en gemarteld. Er wordt grof geweld gebruikt en de vrije media wordt de mond gesnoerd. In de VS is een speciale commissie er niet in geslaagd om een aanpak te vinden voor het terugdringen van de Amerikaanse staatsschuld. De commissie werd afgelopen zomer ingesteld nadat er met veel pijn en moeite een akkoord was bereikt over de verhoging van het schuldenplafond. De supercommissie bestond uit zes democraten en zes republikeinen en had als taak om 1200 miljard dollar aan bezuinigingen te vinden. Maar de partijen komen er samen niet uit. Als er over een jaar geen evenwichtig pakket aan maatregelen is... dan wordt automatisch bezuinigd op allerlei zaken. President Obama heeft de Republikeinen al gewaarschuwd... dat hij zijn veto uitspreekt als ze dat willen veranderen. De Republikeinen zijn bang dat algemene bezuinigingen... ook defensie zullen treffen. Na Groot-Brittannië hebben ook Amerika en Canada... nieuwe sancties afgekondigd tegen Iran... Londen besloot gisteren dat banken geen zaken meer mogen doen met Iraanse financiële instellingen. De VS en Canada sluiten zich daarbij aan. De boycott treft ook energiebedrijven en de olieindustrie. De landen willen Iran verder isoleren omdat het regime volgens het atoomagentschap van de VN heeft gewerkt aan een kernbom. Amerika, Groot-Brittannië en Canada hebben al tal van handelsbeperkingen ingesteld tegenover Iran. De vrees bestaat dat deze nieuwe sancties de olieprijs zullen opdrijven. Maar veel alternatieven zijn er niet meer. Amerika probeerde vorige week nog Rusland en China te bewegen om mee te doen, maar die weigeren dat. Die twee landen hebben veel meer belangen in Iran dan de Westerse landen. Het weer, de mist breidt zich vannacht uit over het hele land. Temperaturen rond het vriespunt. Ook morgen overdag hardnekkig gemist en een graad of 3. In het zuidoosten breekt de zon door en daar wordt het 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Het is dinsdag 22 november, het is ontzettend vroeg in de ochtend en u luistert naar het EO-programma De Nacht op 1. Mijn naam is Renze Klamer en ik mag vannacht voor de tweede keer uw gast hier zijn. De vorige keer was ergens in de zomer, dus dat weet u vast al niet meer. En het wordt ook niet de laatste keer, want ik ga de komende maanden als het goed is twee keer per maand dit radioprogramma presenteren. En we gaan natuurlijk ook elke nacht gaan we het ergens over hebben en deze nacht is dat over protesteren. Het is namelijk vandaag, of eigenlijk gisteren, precies 30 jaar geleden... dat er 400.000 mensen de straat op gingen in Amsterdam. En dat was destijds tegen het plaatsen van kruisraketten met kernkop in Nederland. Dat was toen een heel big deal. En we luisteren in dit uur gaan we luisteren naar een, een reportage uit het programma Dit is de Dag van afgelopen week. Uh, en gaan we het hebben over protesten toen, maar ook over protesten nu. We hebben nu Occupy en ik ben eigenlijk benieuwd waar ging u de straat voor op... of waar gaat u vandaag de straat nog voor op? Uh, dat allemaal straks, maar eerst gaan we even luisteren naar muziek... en wel van een Schotse singer-songwriter genaamd L. Stewart... Out across the evening water Smuggling guns and arms across the Spanish border The wind whips up the waves so The ghost moon sails among the clouds turns the rifles and silver on the border On my wall the colors of the maps are running.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 of the century telling us that we're all standing on the border In the islands where I grew up nothing seems the same It's just the patterns that remain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 Afgelopen donderdag interviewde Thijs van der Brink in het radioprogramma. Uh, dit is de dag waar ik net over vertelde. Uh, en hij interviewde Jan Gruitens en Ada Boersma van Doornen. En dat zijn twee mensen die direct betrokken waren bij die demonstraties tegen de kruisraketten. 30 jaar geleden, op uh, 21 november 1981. Nou, ze waren dus allebei echt uh, tegen de kerraketten, maar wel op een hele andere manier. En stonden op die manier alsnog eigenlijk uh, ja, recht tegenover elkaar. Uh, Thijs van Brink die praten toe met hen en het gaat dus een beetje over het verleden... maar ook hoe zij er nu in staan en over het protesteren. Luister toe maar en dan gaan we daarna gaan we uh, even met elkaar praten.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 Ja. En het werd als conservatief en dom beschouwd. Ja, en dat sprak u niet aan. Conservatief misschien nog wel, maar dom niet. Nou ja, het eh, was natuurlijk niet zo'n prettige discussie. Dat zal u duidelijk zijn. Nee, en het raakt u echt eh, in het hart?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 Onder andere. Ja. Maar de leden van het ICTO die baseerden zich um, in mijn ogen met evenveel recht ook op de Bijbel, maar vertaalden dat niet letterlijk naar uh, directe politieke handelen, nee. maar via de ethiek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 Nee, ik denk het niet. En het ging natuurlijk ook om het kwaad van de nucleaire wapens. Uh, en uh, ICTO en IKV-paxisti uh, verschillen niet van mening over dat kwaad... maar over de, de weg naar de nucleaire ontwapening. Ja, ja. Maar, mevrouw Boemer, hoe keek u destijds naar die 400.000 demonstranten?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 En u hoort het misschien al, eigenlijk was het net een beetje te weinig tijd om zo'n uh, omvangrijk onderwerp te bespreken. En het is ook een beetje een, uh, een, ja, een onderwerp, wat, wat een beetje. In ieder geval met dat voorbeeld van die, uh, van die kruisraketten gaat een beetje ver terug in de tijd. 30 jaar geleden. Ik moet bekennen, ik bestond toen nog helemaal niet. Uh, uh, maar het zat ongeveer zo. Even een kleine geschiedenis-refresh: uh, uh, de Sovjet-Unie was toen bezig om, uh, om, om uh, zich te bewapenen met allerlei kernwapens. En toen heeft de NAVO heeft besloten van... Hey, ja, uh, wij kunnen niet achterblijven, want uh, als zij straks iets doen... dan staan wij daar uh, kansloos tegenover. En toen is er door de NAVO een besluit genomen van... nou laten wij in Europa, op een aantal plekken in Europa... kernwapens neerzetten. Dat zijn dan kruisraketten met een kernkop. Verspreid over vijf plekken in Europa. En dan uh, zijn wij in ieder geval bestand tegen het gevaar van de Sovjet-Unie. En uh, uh, daar waren mensen dus helemaal niet mee eens... Uh, zeker ook in Nederland niet... Wat leidde tot een van de grootste protesten in de geschiedenis van Nederland. Want toen, en nu precies dus 30 jaar geleden, gingen 400.000 mensen de straat op om te protesteren. En dat was nog niet eens het grootste protest, want twee jaar later of drie jaar later volgde er nog een protest van 5500.000 mensen. Ik kan me nu bijna niet meer voorstellen dat er zoveel mensen de straat op gaan. Want je hebt nu hè, je hebt de Occupy-beweging, eh, mensen die protesteren tegen het financiële systeem en de hele eh, economische malaise. Maar ja, dat zijn toch, ik heb meer de indruk dat een paar, uh, nou ja, dat zijn mensen die teleurgesteld zijn. Maar dat zijn, er, dat zijn er misschien honderden, of in Nederland misschien duizenden. Maar ja, zoveel mensen op straat, ik, ik ken dat niet meer. Dus ik ben eigenlijk benieuwd, want we gaan toch een beetje naar de vraag toe waarop u natuurlijk uh, uh, in kunt bellen. Ik ben benieuwd, was u daar misschien bij destijds in 1981? Uh, in Amsterdam was dat die 400.000 mensen. Heeft u geprotesteerd tegen die, tegen die kruisraketten? En was u dan meer van de, van de linkse beweging? Van hé, hey, die moeten gewoon, dat, dat is geen manier van oorlog voeren. we Moeten we gewoon geen, niet, niet, niet onszelf zoveel mogelijk bewapenen? Of was u van de rechtse kant? Want daar waren ook weer tegenstanders. Ik ben er gewoon even benieuwd naar of er mensen zijn die luisteren die daar toen bij waren. Maar u kunt natuurlijk ook bellen als u uh, recente straat op bent gegaan. Ik ben gewoon heel benieuwd waarom gaan mensen straat op om te protesteren, ook anno 2011. Ik heb het zelf namelijk nog nooit gedaan. Uh, dus ik zou zeggen, verras mij uh, met uw verhaal. Uh, u kunt inbellen op het nummer 0800-1121. 0800-1121. Maar u kunt ook reageren via internet. En dat kan dan door een mailtje te sturen naar nacht.eo.nl. Of via Twitter. Uh, u kunt even een, uh, ons mentionen zoals dat heet. Dat is op 1 Of u stuurt een tweet met de hashtag denachtop1. En 1 is dan een cijfertje 1. En zo kunnen we met elkaar communiceren. Uh, we gaan even luisteren naar muziek. En daarna gaan we met elkaar praten. was a lake in the sand. It was a grayish shade of blue. Spirits held desire Eyes They did admire the evening that we only thought we As a river. he has poetry. The river's edge while saffron slowly grows inside the caves The starry minds of hyacinth, the moon below the sun's eclipse The sandy canyon floats beyond Dat was het nummer Desert Raven van Charlton Wilson. Um, ik ben altijd benieuwd uh, of er we weer mensen gaan bellen. En uh, ook deze nacht is dat gewoon weer zo. En als eerste heb ik in de uitzending Geert. Geert, nacht. Hallo. Goedenacht. Vertel, ja, je hebt goedenacht. iets met protesteren. Ja, ik, ik heb in de jaren tachtig uh, uitvoerig... Uh, mijn tijd besteed aan allerlei protesten en, en aan demonstraties, manifestaties, acties en weet ik veel wat al niet meer. Tot, uh, tot in de halverwege de jaren negentig zo'n beetje. En uh, nou ja, toen ben ik wat uh, karkemikker geworden. <laughs> en uh, ben ik niet meer zo actief uh, geweest in, in, op straat, zeg maar. Oké, okay, want hoe oud ben jij als ik vragen mag? Ik ben nou 63. Zo, dan moet ik eigenlijk u zeggen. Nou, dat hoeft niet hoor. Nee? Oh. Nee. Hey, en en nee. was jij dan ook bij die, bij die demonstratie in 1981? Ja, ja. Je hebt op Amsterdam daar gestaan om te protesteren tegen de kruisraketten. Ja, precies. Ja, ik herinner me nog heel goed. Een okay. prachtige demonstratie hoor. Vertel eens hoe was ja, dat? Ik kan ja, het me helemaal niet voorstellen. Hè? Vertel eens hoe dat was, want ik kan het me helemaal niet voorstellen. Nou. Ik weet niet meer waar ik precies vandaan kwam op dat moment. Ik geloof dat het Groningen was, ik woonde in die tijd in Groningen en uh, dat ik uh, speciaal daarvoor naar Amsterdam ging en uh, daar op het museumplein terecht kwam. Uh, en uh, ja, gewoon helemaal geweldig die, in die menigte te zijn. Al die mensen die dezelfde uh, overtuiging hadden van uh, die kruisraketten, nee. En uh, ja, daar waren ook een paar sprekers zoals een Wim Kok en zo. Maar ja. dat was helemaal niet het belangrijkste. Al die mensen bij elkaar, dat, dat, dat gevoel van samen te zijn... En, en samen voor hetzelfde te staan. En zo, met zo'n geweldige massa mensen. Ongelooflijk. Ja, ik kan het alleen een beetje vergelijken met uh, Koninginnedag voor mij. Want dat is waar ik Museumplein zo druk van ken. Ja, maar ken. dat is heel iets anders. <laughs> ja, dat snap Koninginnedag ik. Koninginnedag is echt heel iets anders. Ja. Dan zit iedereen er voor zijn eigen belang, voor zijn eigen uh, genot. En ja, zo. voor zijn plezier. Uh, en dit was ergens... Tegen. eigen winst zelfs. Uh, nee, dat is zoiets anders. Ja, dat stapt. Uh, maar ik, ik had het puur even over de menigte. Maar hey, waar ik dan benieuwd ja. naar ben, hè, want ik, ik begreep inderdaad... mensen waren uh, allemaal tegen de kernraketten... maar niet allemaal op dezelfde manier. Want er waren mensen die vonden dat alleen Nederland zich moest uh, ontwapenen... of dat heel Europa zich moest ontwapenen... of dat eigenlijk ook invloed moest uitgeoefend worden op de Sovjet-Unie... zodat ze aan twee kanten die kernwapens weg zouden doen. Hoe stond jij daarin? Ja het nu ook stoppen, natuurlijk. Uh, ik bedoel, ik ben in de jaren zeventig al ben ik, uh, een, een Oost-Europa-reiziger geworden. Okay. En ik, ik ben veel in Oost-Europa geweest in de tijd dat het nog onder communistische heerschappij stond, zeg maar. Uh, in verschillende landen. En uh, ik heb daar ook altijd mijn standpunt verkondigd: van, uh, dat het met die Koude Oorlog afgelopen moet zijn. Uh, hier in Nederland even goed. En uh, dit was zo'n gelegenheid bij uitstek om ja. dat standpunt uit te dragen. Uh, dat, dat was een uh, uniek gevoel. Zo van in, met een massa mensen samen te zijn. Dat je werkelijk hetzelfde idee hebt. Tenminste, ik. Uh, had het gevoel dat de mensen het ook met mij eens waren... zoals ik het met de mensen eens wa was die, het, die daar aanwezig waren... en die daar ergens voor stonden. Had het ook zin uh, voor jou, een Goede Voel? Want ik, ik kan me herinneren, als ik het goed heb uh, teruggelezen... dat toen was het kabinet van Acht, Dries van Acht, ja. uh, was premier... en uh, die, die heeft het toen niet echt... ze hebben niet echt nee gezegd, maar ze hebben het heel lang uitgesteld. Nou, ik, ik denk dan, uh, zo nu, nu terugdenkend, uh, dat, uh, dat in 1989 de muur uh, is gebroken. Ja. Uh, dat dat uh, een cruciaal moment is geweest. En dat is mede uh, het gevolg geweest van zo'n demonstratie als toen in 1981 in, in, in, uh, in Amsterdam. Oké. Okay. Hé hey Geert, je zegt uh, ik ben nu een beetje te om te om te demonstreren. Ja. Maar stel dat, waar zou jij nu nog de straat voor op gaan? Dan zou ik bij, maar bij, uh, bij, bij de hele Occupy-beweging aansluiten. Oh ja. Dan zou ik in een tentje gaan uh, slapen op het op beursplein of zo. Maar ja. vind, je niet, vind je het niet wat makkelijk? Ik heb soms het eer bij die mensen van de Occupy-beweging dat ze daar maar zitten, omdat het in hun leven een beetje tegen zit. En ze weten eigenlijk vaak ook niet precies hoe het eraan toe gaat in de financiële wereld. Ik denk dat je dan voorbij gaat aan datgene wat zij uh, te zeggen hebben... over hoe zij in het leven staan, hoe zij in de wereld staan. Uh, ik, ik zelf heb echt zoiets van... ja, nou goed, mijn tijd zal het allemaal wel duren... maar toch... Uh, ik, ik, uh, ik, ik blijf me er sterk voor maken, op welke manier dan ook. Hoe ik dat ook op een of andere manier tot uiting kan brengen. Ja. Uh, om om dat hele, die hele heerschappij van het materialistische denken... om dat toch uh, ja, te ondergraven, onderuit te halen. Ik weet niet precies hoe het moet. Het gebouw moet instorten. Ja, maar denk je dat dat net uh, dat als toen... Het zou heel jammer zijn hoor voor heel veel mensen. Maar uh, uh, uh, toch, dat gaat gebeuren. Maar gaat kan... Kan dat met zo'n Occupy-beweging? Want is, is dat hetzelfde? Kun je met een massa zo'n systeem onderuit halen? Of, of zit het systeem niet juist vast op die... Op die... Kijk, die Occupy-beweging, dat is maar een signaal om dit. En, en uh, dat, dat gaat doorwerken. Uh, ik ben er heilig van overtuigd dat over, over uh, een aantal jaren... Uh, heeft zich die hele tegenbeweging tegen het kapitalisme zo lang versterkt... dat het werkelijk onderuit gaat. Uh, alle tekenen wijzen erop, zou ik haast zeggen. Ja. En uh, we, we gaan een, een, een hele nieuwe tijd tegemoet. Oké, okay. ik ben heel benieuwd. Geert, mag ik jou bedanken voor jouw, voor jouw belletje? Ik vond het erg interessant om even met je te kletsen. Goed zo. Een fijne nacht nog, hè? Dat hoor eens. Oké. Okay. Op de andere lijn heb ik uh, Terry hangen. Terry, ben je daar nog? Ja, ik ben er nog. Ik, uh, ik begreep dat jij er niet bij was in 1981, maar dat jij nu bezig bent met plannen om een uh, protest uh, te gaan doen. Nou, ja. Het, uh, ja, uh, <laughs> het, is, uh, het heeft te maken met. Ja, je hoort misschien nou, al, ik zit in de auto. Ja. En uh, ja, er zijn heel veel dingen die structureel gewoon helemaal fout zijn. Ja, de economie is een beetje volgeslagen. Hapzucht, viert, volgtijd en heel veel mensen die lappen naar al de regels aan de laatste. En zo is het ook in de, in de transportsector. Ja. Um, ja, er wordt massaal uh, gesjoeld met de arbeid, arbeidstijdenwet. Ja. Vooral uh, in de nacht, uh, nachtdienst. En hoe, hoe gaat het dan precies? Nou, um, kijk, in bijna alle bedrijfstakken, daar heb je als je in ploegen werkt uh, waaronder een nachtdienst valt heb je behoorlijk wat toeslagen van 35 tot 45 sommige bedrijven zelfs 50, 60 toeslag omdat je uh, ja, ook in de nacht werkt mm -hmm. maar uh, in de vervoerssector daar hebben ze een, uh, een ander artikeltje in de web en dat heet Eendagse uh, uh, nachtritten ja. En dat wordt eigenlijk massaal gehanteerd in de vervoerssector. En dat betekent dat je van 8 uur s'avonds tot 4 uur s'nachts maar 2,49 euro bruto per uur betaald krijgt. Nou, ik krijg bijvoorbeeld, uh, ik begin om half 1 s'nachts. Ja. Dus ik krijg maar van half 1 tot 4 uur 2,49 euro bruto per nacht. Maar moet je, even, moet je even eerst even uitleggen precies wat het verschil is tussen de transportsector transport en de vervoerssector? Nee, dat bedoel ik dus mee. Bijvoorbeeld de uh, transportsector apart en alle andere bedrijfstakken. Zoals bijvoorbeeld de bouw of de uh, uh, gewone industrie. Want waar dus rij jij of... zelf voor? Ik rij zelf uh, voor een courierdienst. Een courierdienst, oké. Okay. Ja. En die maken en... dus gebruik van, van dat artikeltje, waardoor ze jou minder hoeven te betalen s'nachts? Juist, ja. En nou is het probleem... Kijk, iemand die uh, bij een, uh, een werkt, laat maar zeggen, en daar diensten richt... ...die zit bijvoorbeeld voor een lopende band uh, te kijken of er flesjes van de band afrollen. Ja. Yeah. En die goede meneer die krijgt uh, bijna 50% ploegentieslag. Maar uh, onregelmatigheidstoeslag. Ja. Yeah. Nu, het is zo dat in de vervoerssector niet gebeurt, maar die mensen die hebben uh, vooral vroeger... ...en dan praat ik vooral over de, degenen die 50, 60 jaar oud zijn... Ja, die zijn gewend om lange dagen te rijden. Mm -hmm. En Aangezien die maar weinig uh, ploegentoeslag krijgen, of uh, ja, nachttoeslag, zo moet ik zeggen, uh, zijn er heel veel chauffeurs die behoorlijk veel uren draaien. En hier ja. is het zo dat de arbeidstijdenwet, die zegt vooral in verband met nachtwerk, dat je maar vijf dagen per twee weken met een maximum van 117 dagen per jaar nachtdienst mag draaien. Ik probeer het dan maar op te slaan, ja. Ja, nou met, met uitzondering als je in de CAO iets regelt of uh, collectief iets regelt, dan mag je 140 nachten per jaar draaien nu. Ja. Dan zijn er heel veel mensen die, uh, uh, collega's die gewoon vijf dagen per week fulltime heel het jaar door het nachtdienst draaien. Maar hebben ze daar dan geen eigen keuze in? Uh, ja, uh, als je het gevaar wil lopen uh, dat je op de vingers getikt wordt door de arbeidsinspectie, uh, dan heb uh, je dan een vrije keuze in, maar die arbeidsinspectie, dat is een beetje wassenus in Nederland. Ja, maar, uh, maar wacht even hoor. want als, als mensen een vrije keuze hebben of ze s'nachts of overdag rijden... en, en ja. je krijgt s'nachts niet veel betaald, waarom gaan mensen dan nog s'nachts rijden? Nou, weet je, het is, je hebt de vrije keuze om door het rood te rijden, maar ja, dat kan ook bekeurd worden of uh, als gevolg hebben dat er ongeluk gebeurt. Ja? Uh, Mocht je dan een ongeluk veroorzaken dan, en het wordt uh, bevestigd dat je door het rood bent gereden, dan uh, ben je niet verzekerd. Oké. Okay. Hey, maar hey, hoe, hoe wil je dan hoe wil je gaan protesteren hier tegen? Nou, je hoeft er niet tegen te protesteren. Kijk, je kunt het uh, juridisch aanpakken en proberen via allerlei wegen om dat uh, uh, in de media onder aandacht te krijgen. Vandaar dat ik ook even bel. Ja. Want uh, het is zo... Kijk, wij leven in Nederland heel veel mensen die zijn heel slecht geïnformeerd. En uh, de meerderheid is naïef. Of uh, heeft zoiets van: ja, maar ik denk aan mijn eigen knip. En uh, het zal mij met worst wel wezen. Ik zorg voor mijn eigen portemonnee. Ja. Totdat er een keer iets fout gaat. En uh, er een ernstig ongeluk gebeurt. En aan het licht komt dat zo'n bedrijf de wat heeft overschreden En dan, uh, ja. Als het kalf gedronken is, is, dan dempt men de put. Hè? Je kent het spreekwoord al. Ja, je klinkt best wel teleurgesteld, eh, Terry. Nou, nee, kijk, weet je wat het is? Uh, kijk, ik werk part-time. Ik heb er niet zo heel veel moeite mee, ik, ik rij nu ook in de nacht. Ja. Ik, ik ga morgen met mijn werkgever uh, overleggen van, ja, wat ik nu moet doen. Omdat ik, ik zit nu ook tegen die grens dat ik uh, die, uh, ja, die dagen erop heb zitten als het ware. Maar ik denk, Soms dan denk ik wel, ik ben de enigste serieus neemt, want de meerderheid die heeft gewoon zoiets. Ja, als je volgens de regels moet werken, dan kun je helemaal niks meer. Dus en de regels moeten wat? worden aangepast. Sorry? Dus de regels moeten worden aangepast. Ja, dat, dat niet alleen. Kijk, het is wel mooi om een cao te regelen en om een arbeidstijdenwet uh, te, te onderstrepen en te ondertekenen. Maar wie zorgt er voor de naleving voor die dingen? Ja. Snap je? Kijk, en... Uh, zo, zou men nu, uh, kijk, de enige optie die mijn werkgever eigenlijk heeft, is uh, dat hij een twee-ploegensysteem gaat regelen? Maar dan wil het geval dat, zou hij een twee-ploegensysteem regelen, dat de ene week iemand s'nachts rijdt, de andere week overdag, dan moet die ploegentoeslag gaan betalen van 11,25%. En dan heeft hij ook geen zin in. En dat willen ze niet. Nee. Dus, nou is over de weg van de werknemers... Uh, ja, is er een, een, een beleid en de arbeidsinspectie en de vakbonden die, uh, ja, die lappen dat het maar een beetje aan helaas. Er was wel eens een keer een, een boete betaald, maar het, het gaat gewoon verder. Ja. Kijk, de, om, zelf, om jezelf te verrijken, ten kosten van werknemers, ja, dat gaat gewoon veel te ver. En het is een... Uh, een landelijk probleem, een structureel iets, En structurele dingen, die moet je ook structureel aanpakken. Ik snap Ik het, het Terry. Aan... En, en we, moeten, we moeten een klein beetje afronden, maar kun je eens aangeven wat er de komende, laten we zeggen, de komende maanden concreet gebeuren om dit aan te pakken? Nou, concreet moet er gebeuren dat uh, uh, bedrijven meer erop worden geweest om uh, uh, de werknemers, en ook of de bonden, moeten erop geweest worden om werknemers te informeren omtrent hun plicht... Want per 1 januari 2011 zijn niet alleen werkgevers uh, strafbaar. maar ook werknemers persoonlijk zijn uh, uh, strafrechtelijk vervolgbaar. als zij die arbeidstijdenwet overtreden. Maar niemand weet dat, omdat het niet wordt verteld. Totdat er een keer iets fout gaat. Oké. Okay. En inlichten van die dingen, en dat is ook net als over die Occupied en al die dingen. Ja. Uh, ik, ben, ik ben zelf met alternatieve economie bezig geweest. in het verleden relatief in de milieubeweging gezeten. Ja. Kijk, mensen weten niet dat. Ons soort van economie, het systeem op zich is corrupt. Dus wil jij uh, dingen veranderen, dan moet je het systeem zelf aanpakken. En blijf je uh, de gevolgen aanpakken, ja, dan is het zo pleistertjes plakken. Maar het systeem ja. denkt gewoon door, want het is het zich corrupt. Je moet en het probleem bij het... de wortel aanpakken, zeg jij. Ja, tuurlijk. En dat merk je ook in het transportsector met alle subsidies en dergelijke. Oké. Okay. Hé, hey, Terry, ik denk dat er veel uh, ook andere vervoerscollega's van jou, en jou gehoord hebben. Want er zijn veel, uh, veel zowel mensen uit de transportsector als ja. uit de vervoerssector die s'nachts luisteren. Dus, ik uh, moet er moeten wel een kaarttekening nog eventjes bij plaatsen. Nou, want, uh, een, een kleintje dan. <laughs> Oké, okay, maar het is wel rot voor de collega's die heel veel willen werken. Want ja, zou die wet aangepakt worden, dan betekent het dat sommigen inderdaad in een pot van worden. Maar ja, je moet iets. Ja, om, om het voor de, de groep als geheel eerlijker te maken. Precies. Oké. Okay. hey Terry, mag ik jou veel succes wensen met de stappen die jij uh, gaat ondernemen? Dankjewel en uh, jij ook met je programma. Dankjewel. Fijne nacht. Oké, okay, hetzelfde. Joep. Ja, dat waren Terry en Geert met, uh, met allebei een verhaal over protest. Geert die erbij was in 1981 en Terry die nu uh, tegen wat dingen aanloopt... Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Natuurlijk ook nog naar meer verhalen over mensen die geprotesteerd hebben. Maar ik ben ook wel benieuwd. Zou er ook iemand uh, zijn die luistert die zegt... wat een onzin allemaal hadden protesteren. Ik ben, uh, ik ben helemaal anti-protest. Dat kan ook, hè. Protesteren tegen protesteren. Uh, er is helemaal niet zoveel aan de hand nu. Het economische systeem deugt gewoon. Uh, en iedereen moet niet zo zeuren. Ik, ik noem me even een extreem, hè. Maar als er iemand is die luistert die een hele andere mening heeft... Dus dat is ook hartstikke welkom. U kunt inbellen op 0800 1121. 0800 1121. En u kunt ook mailen naar de nacht. Of moet ik het goed zeggen, naar nacht.eo.nl. Of via Twitter even reageren door de hashtag te gebruiken. En dat is dan hashtag de op 1. We gaan zo meteen verder praten, maar we luisteren even tussendoor naar muziek van Randy Newman en Paul Simon met The Blues. He's gonna tell you about his dear old mother. Up in a factory in Springfield, Mass He's gonna tell you about his baby brother hustling down the city streets And selling his ass for a dollar bank He's gonna tell you about his uncle, daddy Locked up in a prison out in ago. He's gonna tell you about his best friend Marines and a sailor. He's got the blues. This boy, he's got the blues. You can hear it in his music. He's got the blues. This boy, he's got the blues. You can hear it. You can hear it. When I was nine years old, my daddy. Doei! wordt weer volop ingebeld. Ik had uh, net een, een mevrouw hangen in de wacht, Gerda, maar die is plotseling weer verdwenen. Dus Gerda, als je luistert, uh, bel straks weer even in. En ik heb uh, op een andere lijn heb ik hangen Willem. K dat klopt, hè, Willem. Ja, dat klopt. En als ik het goed begrijp, dan ben jij een deelnemer van de Occupy-beweging. Nou, ik uh, uh, ben uh, 57. Ik heb uh, de Flower Power, uh, ben ik actief in geweest. Ja. En ik vind het nu eindelijk geweldig dat uh, de jeugd weer wat ideaal heeft. En uh, ik ben uh, arm op de ogenblik. Maar ik woon in Almere. Maar mijn laatste geld gebruik ik om naar Amsterdam te gaan om zijn hart onder de te, te steken. En uh, ik uh, weet wat de bonuscultuur uh, is. Ja. En ik uh, vind dat er dingen moeten veranderen. En uh, daar ondersteun ik ze in. Je, want jij woont zelf in Almere? Want... Ik, ik woon in Almere, ja. Maar je, je hebt niet je tentje opgezet ergens? Nee, ik heb geen tent en ik heb geen slaapzak. Anders had ik er uh, in uh, amsterdam heen gestaan. Oké. Okay. Maar ik uh, ben er een aantal keren geweest. En het zijn gewoon uh, mensen die vinden... Uh, dat er uh, geregeerd worden door het... Uh, uh, grote financiële systemen... en niet meer bezig zijn met de basis-economie. Dus, en daar ben ik mee eens. Oké, okay, maar nou, nou moet ik je even wat vragen, want... Uh, ik heb op zich heb ik wel een zekere sympathie voor de occupy beweging. Want nou ja, ik ben ook niet per se voor het hele materialisme uh, systeem. Uh, zoveel mogelijk voor jezelf. Uh, zoveel mogelijk bonussen. En uiteindelijk draait het allemaal om ik, ik, ik. Maar ik vraag me dan wel af, uh, uh, zeker bij de mensen die aan Occupy deelnemen, van hebben jullie dan een alternatief? Of, of omdat je vaak ook op tv. En dan moet ik ook, ja, ze ligt het wel vaak juist ook die mensen eruit. Maar er zitten zoveel mensen dus die eigenlijk helemaal geen verstand hebben van. Van, van overheid ja. of hoe je een lab moet regeren. denk ja, Dan kun je wel heel makkelijk uh, uh, nee zeggen, maar als je niks beters weet... Als je naar Pound luistert, ja. dan uh, hoor je iedereen klagen en alles en nog wat. Maar er zijn ook zeker mensen die uit de bankwereld komen. Ja. En die zeggen van ja, dit gaat gewoon niet langer. Als je het islamitische uh, banksysteem neemt, dat is zo robuust als wat. Want dat houdt gewoon rekening met uh, de basis-economie. En daar investeer je in. En dan loop je, als het goed gaat, dan krijg je geld. En als het slecht gaat, dan verlies je geld. Maar wij pompen alleen maar geld rond met miljarden per seconde. En uh, ja, dat, uh, kijk, als ik een tafel uh, wil kopen, dan geef ik daar gewoon een eerlijke prijs voor. En daar ja. is ook niks mis mee. Daar kan je ook wat aan verdienen. En dat gun je ook iemand. Maar alleen maar speculeren en geld rondpompen en met uh, moeilijke constructies komen. Ja, dat is natuurlijk uh, niet de wereld die ik mijn kinderen wil achterlaten. Nee. Denk jij wel dat er nog verandering mogelijk is in dat systeem? Zit het niet al zo vastgeroest dat er eigenlijk geen weg meer terug is? Ja, dat zeggen ze me vaak. Maar als je uh, denkt dat dat niet meer kan, dan kan je net eens goed doodgaan. Ja, dat klinkt gek. Ja. Maar... Uh, ik vind dat je met z'n allen moet proberen om er wat aan te veranderen. Maar is het dan genoeg om je teentje op te zetten? Of moet er dan niet ook juist vanuit het Occupy-kamp een soort alternatief plan komen? Nou, ik zou... Ja, maar laat dat gewoon zijn gang gaan. Kijk, in de, toen de Flower Power aan de hand was... waren wij op de Dam ook uh, langharig werksvoertuig. Ja. En er kwamen ook, ook de Jantjes om uh, de boel schoon te vegen. En achteraf zeg je van, ze hebben toch... En de seksuele revolutie weer teweeg gebracht. Ja. En andere ideeën gebracht. Ja. Dus uh, ik heb ook de tijd ge gehad van uh, dat ambitie uh, een vies woord was. Nou, dat vind ik ook geen vies woord. Nee. En nou er komt er weer een beetje idealistische beweging. En in Amerika voel je natuurlijk de bezuinigingen veel harder als wij hier op de ogenblik. Laten we even afwachten tot uh, 2012. En eh uh, hey, je, je noemt net, hier uh, ook wel voelen. Je noemt net ambitie, Wat, heb jij zelf ook ambitie of ben je op dit moment wel werkzaam of? Uh... Nee, ik uh, uh, ben psychisch ziek geweest. Ja. Dus ik uh, zit nou op een heel klein kamertje, maar ik ga nu weer ik krijg weer een appartement. Maar ik ben altijd uh, senior manager internationaal geweest over de hele wereld. Zo. ICT. Dus jij komt eigenlijk ook wel uit die sector een beetje. Ik uh, weet precies hoe het over de hele wereld gaat. Maar hoe, hoe, hoe ben je daar dan terecht gekomen? Want jij was, je zegt, ik was een hippie destijds. Ja. En, en ben je dan daarna nog weer in die, hele, in die, in die sector gaan werken? Daar ben ik, ik ben vanaf het begin van de ICT er gewoon ingerold omdat ik gewoon nieuw was. En ik uh, ben ook kunstenaar. Dus ja, ik hou van nieuwe creatieve gedachten. Maar, maar schuurde dat dan niet een beetje... Dat niet een beetje? jouw uh, idealistische gedachtegoed... Uh, vanuit de nee, ik, tijd? En, en die nee, ICT-wereld waar ik, het toch ik, ook gewoon om geld draait? Ik heb het nooit om geld gedaan. Ik heb in de ICT altijd eerlijk zaken gedaan. Voor wat hoort wat. Uh, nooit uitgebuit of gekke dingen gedaan. Uh, daarom mocht iedereen mij over de hele wereld... ook heel graag om zaken te doen. Omdat ik gewoon... Uh, en, uh, ik vind het niet erg om je talenten uit te spelen. Ja. Dat, daar moedig ik uh, iedereen toe aan. Okay. Maar uh, het grof geld verdienen aan de handen. Ik, heb, ik ben een calvinist en zo heb ik al geleefd. En geld interesseert mij eigenlijk helemaal niks. Okay. Ik heb nou niks. En even over ben, wat anders dan geld. Ben ik ben tevreden. Even over wat anders dan geld. Was jij er 30 jaar geleden ook bij in Amsterdam? Ik uh, ben overal bij geweest, ja. Bij de, ook bij de, met de 400.000 tegen de kruisraketten? Ja, daar ben ik ook bij geweest, ja. Oké. Okay. Ik, ja, ik vraag het een beetje als joh. Ik, ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat was. Ik kan me, ik kan me niet zo goed voorstellen. 400.000 man? Ik, heb, ik uh, op een bepaald moment, uh, ik meen dat het minister Deetman was. Toen liep men gewoon uh, vooraan bij de studentenprotesten. En uh, dan zag ik op de tv dat hij meeliep. Ja, en daar, daar was ik trots op. Want ja, je staat voor je idealen en daar gaat het om in het leven, mijn inziens. Oké. Okay. Mag ik jou bedanken voor jouw voor jou inbreng vannacht? Ja, graag gedaan. Vond, ik vond het leuk om even iemand te horen die ook de, de Occupy-beweging steunt. Ja, oké, okay, graag gedaan. Dankjewel een fijne nacht. Tot ziens, ja. Ik krijg met name over de e-mail krijg ik wat, uh, wat kritische geluiden. En of die mensen nou niet durven te bellen, of, uh, dat weet ik niet. Maar de ene zegt, uh, protesten waar hippies bij zitten, neem ik nooit serieus. En een uh, volgende, Verena, die zegt... Uh, protesteren is een hobby van babyboomers... die geen zorgen hadden en niet wisten wat ze met hun tijd moesten doen. En uh, die vindt ook dat demonstreren een beetje uit is, anno 2011. Dat doet men via stemmen in de politiek. En ze vindt dat demonstranten er asociaal, onverzorgd en lui uitzien. <laughs> ja, dat is ook een mening. En ik moet, ja, nou ja, dat zijn misschien ook inderdaad de mensen die bij Pauwnieuws vaak in beeld komen. Uh, die, die, volgens mij pikken die ook net een beetje die onverzorgde die bestrijdt. Ik pak eens even blind een lijntje op en even kijken wie ik aan de lijn heb. Goeienacht. Even kijken, hallo. Op de eerste lijn als het goed is. Hangt er niemand? Ja, ik hoor iets hoor. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Oh, sorry, sorry, ik moet even de radio uitzetten. Ja, ik nee, hoor niet het. Neem me niet kwalijk, neem <laughs> Dat geeft niks, wie heb ik aan de lijn? Ja, je hebt uh, Charlotte Wolff aan de lijn. Hallo, Charlotte. Ja, ik, euh, ik hoor net jouw programma. Ja. En ik erger me dood. Oh jee. Ik ben het dus aan nog... mij? Nee hoor, nee. Ik moet een hele vriendelijke. In ieder geval een hele vriendelijke stem hebben. Oh, gelukkig, dankjewel. Maar um, dat hele Occupy-gebeuren... Ja. Ik zou haast willen zeggen... de wereld gaat aan nutteloosheid ten onder. Oké. Okay. Wat een bizarre toestand. Het, zijn al, het is gewoon een luxe probleem, dat Occupy. De, mens, de meeste van de mensen hebben geen baan. Want heb je wel een baan... dan heb je echt geen tijd om dit onzinnige gedoe... om zich daarmee bezig te houden... Ja. Het uh, veroorzaakt veel rotzooi. Het kost dus ook weer geld, hè, de belasting betalen. Om het nou maar eventjes zo heel... Het klinkt misschien een beetje flauw, maar zo is het natuurlijk wel. Mm -hmm. Het is zo, zo krankzinnig. La er is genoeg werk voor de mensen. Uh, daadwerkelijk kunnen ze toch niets uh, betekenen. Ze hebben gewoon de capaciteiten er niet voor. Ja. Dus wat heeft dit voor, voor zin en voor nutteloosheid? Ik begrijp niet dat dit zo lang... ...gedoogd wordt. Bovendien, de voorgespreker, ja, ik ben psychisch ziek, ik geef niet om geld, ja. maar toch vindt hij het wel prettig om een uitkering te hebben. En dat die dat behandeld wordt, mocht het nodig zijn, want ik betwijfel dat, als mensen geen zin hebben om iets uit te voeren, zijn ze psychisch ziek. Ja, nou laten we niet meteen oordelen over de, over de spreker. maar het klinkt, en je moet even je radio volgens mij uitzetten. Oh, die staat nu ja, uit. Ja, ik heb hem uit hoor. Oké, okay. oh, ik hoor <laughs> iets schalmen. Hey, het, klink, het klinkt alsof jij uh, een, uh, op, op een rechtse partij stemt. Ik, ik geloof helemaal niet dat dat relevant is. Uh, nou nee, maar het, het zegt wel even iets over de manier waarop jij er tegenaan kijkt. Je zegt er is voor iedereen werk beschikbaar. Uh, uh, ja. Dus je vindt het occupier maar onze. Maar uh, betekent dat ook dat jij de, de huidige vorm van economie, dat jij daar, dat jij daar niks mis aan vindt? Natuurlijk ben ik ernstig te teleurgesteld over het rijden en zeilen van deze maatschappij. Daar ben, daar, daar ben ik ook niet blij mee. Maar dit heeft geen perspectief. Dit heeft, dit heeft geen zin. En wat heeft dan wel zin? Gewoon de handen uit de mouwen steken. Die mensen die nou staan te lummelen op het plein. Hè? Er is genoeg te doen. Ook voor de ouderen in onze maatschappij. Laat ze de handen uit de mouwen steken. Hè? De, de oogkleppen afdoen. Want dit, dit gezanik en dit gezeur heeft totaal geen zin. He? Hoe, dit, dit is hoe komt het dat het zo diep zit bij jou? Wat zeg je? Hoe komt het dat het zo diep zit bij jou? Nou weet je, ik erger me altijd aan dit soort nutteloosheid. Weet je, ik, ik, ik, ik, ik ben ook niet blij zoals het nu op dit moment gaat. En daarom moet men serieus met deze problemen... Omgaan en de handen uit de mouwen steken. En niet allemaal uh, buitenlanders, uh, tenminste Polen en, en, en weet ik veel, mensen die wel willen werken, het werk laten doen. Hè? Opleidingen gaan volgen in, in, in de uh, handzame uh, beroepen is ja. gewoon een gebrek. Iedereen is te lui om zijn handen uit de mouwen te steken. En weet je waarom? Omdat het een luxe probleem is. Want het wordt toch wel opgelost, men krijgt een uitkering. Ik ben helemaal niet tegen uitkeringen hoor, let wel. Maar, absoluut niet. Even, even meegaan in jouw uh, theorie. Hoe, hoe leren we het die mensen dan? Nou, in ieder geval door ze van het plein af te spuiten. Te spuiten? <laughs> met, met maar zo... het ook gelijk eens een beetje schoon. Met zo'n waterkanom. ze vervuilen de boel. Ze hebben nu dat Shell-gebouw bezet. Uh, heb ik uh, ja. ook die arrogantie. Met een stickie in uw mond zijn ze, zijn ze de, deuren aan het uh, fabriceren. Van wie maakt mij al wat? Het een onmogelijke situatie. Ik ben zo boos eigenlijk. Ja. Ik heb geen enkel mededogen met Occupy. Oké. Okay. Bezetting. Waarom moet het ook Occupy? Ja. Ik vind het bizar. Je vindt het bizar, maar. Uh, uh, maar ik, ik, ik ben echt. Voor, ik, ik wil iedereen helpen. Ik, ik vind dat we dat met z'n allen moeten doen. Maar dit vind ik gewoon. Dit doet mij pijn als ik dit zie. Dat dit gedoogd wordt, deze grote, grote flauwe kul. Zo. Dat is een flinke mening, Charlotte, hè? Ja, maar ik, ik, ik, ik wou dat iedereen eens een duidelijke mening had. Dan zou deze flauwe kul niet eens de kans krijgen om zich te existeren. Oké, okay, en Charlotte, la, laten we eens even lekker dromen. Het is s'nachts. Jij, <lacht> uh, jij bent de komende jaar minister-president. Ja. Wat, uh, wat ga je dan doen om het aan te pakken? Wat ik ga doen om het aan te pakken... Ja. Um, ten eerste de minderen on in onze samenleving, de hardwerkende mensen die erg hun best doen, niet zo hard aanpakken. Hè? En uh, wat de bezuinigingen betreft, dat gelijklijkend, gelijkluidend verdelen. Hè? De hogere inkomens mogen wat mij betreft allemaal best wat meer uh, geld in het zakje doen en de minder bedeelden minder. Dat het een goede balans is. Hè? Ja, daar de beginnen sterke mee. schouders dragen de, daar dragen de zwaarste lasten. Dat heb jij heel goed gezegd, <laughs> absoluut. Dat vind ik erg belangrijk. Dus ik ben heel sociaal. Ik ben okay. zo sociaal dat ik dit, dit, dit, niet aan dit soort idioterie meedoe. Want wat, wat doe jij zelf eigenlijk? Mag ik dat vragen? Wat, ik, mag, ik heb in de gezondheidszorg gewerkt. Ik werk nu niet meer, maar ik ben wel belastingbetaler. Laat ik het maar zo jou heel duidelijk zeggen. En daar oh. heb ik ook helemaal, helemaal geen probleem mee. Helemaal niet. En ik wil dus dat, dat ik het ook allemaal goed en gelijk verdeeld wil hebben. En dat dus inderdaad wat jij zegt, de sterke schouders uh, het het beste uh, kunnen dragen. En uitkeringen ben ik helemaal niet tegen. Ik ben er ook voor dat, dat moeders met, met, die een uitkering krijgen met kinderen... zo lang mogelijk hun kinderen uh, kunnen blijven opvoeden met behoud van uitkering. Dat vind ik zeer terecht. En wanneer die kinderen min of meer op eigen benen kunnen staan... dat die, de moeder dan eventueel uh, kan gaan werken. Dat is ook ja. goed voor, voor hun vrouw. Ja. Maar, maar de... Charlotte, ik, ik verplaats me even in een kritische luisteren hoor, denk ik. Um, ik hoor jou zeggen, iedereen moet zijn handen uit de mouwen. En, je, en dan zeg je volgens dat je zelf dit moment niet werkt. Nee, nee maar het is door bepaalde omstandigheden dat ik niet in werk. Anders zou ik dat graag doen. Oké. Okay. He, dus het is dus, ja nee, nee, alsjeblieft, nee nee nee. Oké, okay, maar die maar, omstandigheden zijn er rechtvaardig, want bijvoorbeeld Willem beweerde ook dat hij door bepaalde omstandigheden ja, nu nee je nee nee, maar weet je, weet je, wat ik altijd een beetje flauw vind? Dat mensen als het niet een duidelijk zichtbaar iets is, hè, om het maar even zo te ja, noemen, ja. of dat een, een fysieke iets fysiek is, dan zijn dan is men psychisch ziek. Ja. Dus nou, dat wordt ik niet flauw. Daar word ik echt heel vervelend van. Een beetje welvaartsproblemen. Ik vind het wel vaak oké, want mensen die psychisch ziek zijn, die, die moeten juist de handen uit de mouwen steken. Oké. Okay. Ja, dat, dat is heel, heel erg, erg gunstig. Charlotte, ah, ik, ja? ik moet afsluiten wat het nieuws komt eraan. Ik vond het ja? een, hele, een hele welkome aanvulling op het palet meningen wat het uur voorbij is gekomen. Dus ik wil jou bedanken en ik wens ja, je nog een hele ja, fijne ja, nacht. Ja hoor, dag. Dag, tot ziens.